Volgens premier Balkenende waren er meer kandidaten, maar hij zei dat hij samen met Barroso tot de conclusie was gekomen dat Kroes de beste keuze is. Ze krijgt de post ICT en telecommunicatie en andere nieuwe technologie. Na verluid wordt Kroes ook een van de vicevoorzitters. In de commissie heeft ze nu nog de portefeuille mededinging. De crisis- en herstelwet gaat niet in op 1 januari. De Tweede Kamer heeft allerlei veranderingen in de wet aangebracht. En de Eerste Kamer denkt dat de wet pas in de derde week van januari kan worden besproken. En op zijn vroegst op 1 maart in werking kan treden. Met de crisis- en herstelwet moet het mogelijk worden om voor tientallen bouwprojecten procedures te versnellen. Om zo de economie een impuls te geven.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 Het weer, bewolking en enige tijd regen. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen eerst af en toe zon, daarna opnieuw bewolking en van het westen uit weer regen. Dit was het NOS.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 Bijzonder Zandvoort! Mijn naam is Sivonne Roosendaal van Radio CFM Zandvoort. En ik ben onderweg voor het programma Bijzonder Zandvoort naar het Kost park. En daar ontmoet ik de familie Kohl. Never, never, talk to my baby on the telephone long distance. Slip away, I never would have guessed I would miss someone so bad. Slip away, yeah. never slip away. I really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 een watten en sterrenpapier Geen, Geen mens kent zijn naam Meester Prikkenbeen Meester Prikkenbeen De mensen lopen langzaam heen, hij blijft alleen, meester Prikkenbeen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 Wij, mijn oude vrouw in Haarlem, dat waren uh, uitzonderingen, maar gelukkig tussen aanhaal en stekens, mankeerde mijn broer ook wat. Waardoor wij uh, toch een uh, bunker konden krijgen. I'm That's why this man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 En dan maken we met elkaar gebruik van in, in, in een relatiesysteem worden ze ook schoongemaakt. Niet dagelijks voor tienen is dat een verplichting. En dat, uh, dat wordt keurig onderhouden. Samenhorigheid, inderdaad dan. Hè? Zo van, nou, van, uh, woensdag is die familie aan de beurt de toilet schoonmaken. Maar er stond, dacht ik, uh, in bepaalde boeken dat er ook een uh, douche was. Maar die is er dus niet.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 That's what I do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 Dus bedankt, we hebben veel plezier gedaan. Ja, jij ja, ook bedankt. Graag gedaan, oh, baby. It's been so long. I've